12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, politie publieksvriendelijk in actie voor betere cao, drie weken stilte rond Katshuisberaad. en Poolse spoorwegfunctionarissen gearresteerd na dodelijk treinongeluk. Het is bewolkt, we hebben van tijd tot tijd regen. In het noordoosten is er ook af en toe zon en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen wordt dan een fraaie voorjaarsdag met veel zon, weinig wind en ongeveer 9 graden. Maar de dagen daarna weer veel bewolking en geregeld regen. Daarnet, een halve minuut geleden, om twaalf uur is het ultimatum verstreken... dat de politiebonden hebben gesteld aan minister Opstelten. De bonden eisten voor die tijd een goed bod... om de cao-onderhandelingen vlot te trekken. En verslaggever Jeroen Schutteijzer is op het hoofdbureau van politie in Utrecht. Jeroen, het is twaalf uur geweest. Wat gaat er gebeuren? Ja, nou, en uh, minister Opstelten heeft zich uh, niet gemeld. Dus uh, er gaan acties komen. Uh, en gelijk al, uh, Jan-Willem van der Pol van de Nederlandse politiebond... Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, we gaan het, zoals het al is aangekondigd, het coulaanse beleid hanteren. We hebben de bonnenboekjes, de alternatieve bonnenboekjes uitgedeeld... aan de collega's die te plaatsen waren. Dat waren meer dan 150 mensen in de zaal. En uh, dat betekent uh, het verminderen van bekeuringen. Ja, en dat gebeurt in de Gooi- en Vegstreek, in Utrecht en Almere. Wat mogen we daar vanmiddag wel wat normaal niet mag? Nou, we gaan het uitrollen, hè? dus we gaan de collega's nu instrueren. Uh, de kleinovertredingen, uh, uh, uh, iets te hard rijden, parkeren, een verkeerd lichtje en ga zo maar door. Daar zullen we niet tegen optreden. Uiteraard de verkeershuftes die moeten blijven opletten, want daar gaan we natuurlijk geen pardon voor nemen. Ja, op het hoofdbureau van politie hier in Utrecht is er vanochtend ook een bijeenkomst geweest met 150 man. Hoe was de stemming? Boos. Uh, collega's hebben duidelijk dat deze minister die zich de minister noemt van, uh, van de politie dat helemaal niet is. Dat is gebakken lucht. Hij is uh, bezig met het afbraak van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en dat gaan onze leden echt niet pikken. Want het gaat niet alleen over die 3 procent. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over het feit dat politiewerk een slijtend beroep is. Dat daar een vroegpensioenregeling op past. En het feit dat wij willen dat er een goede koppeling komt van de salarissen aan het loongebouw. Daar staan specifieke politie-eisen in. En die moeten gewaardeerd worden naar ons wijze. En ze zijn tot harde actie bereid? Ja, dat mag je wel zeggen. Ik denk dat wij de komende tijd onze leden in, de ka in het kader van de opbouw... Uh, uh, goed moeten begeleiden, want er zijn mensen die het al gelijk hebben... over zeer vergaande acties. Oké, okay, nou, wat dat precies inhoudt, dat horen we later vanuit Utrecht. Jeroen Schutteijzer was dat. Minder bekeuringen dus, hebben we gehoord in Gooien Vechtstreek... Utrecht en Almere. Dan naar Den Haag. VVD, CDA en PVV zijn vanmorgen in het Katshuis begonnen met de onderhandelingen over extra bezuinigingen. En voordat het overleg startte, zeiden de drie onderhandelaars... Rutte, Verhagen en Wilders, dat ze de wil hebben om er samen uit te komen. Ik heb maar één ambitie, en dat is een sterke Nederland. Ik zit in de politiek, omdat ik geloof dat we in een van de mooiste landen van de wereld leven... met een ongelooflijk potentieel. Op heel veel terreinen zijn we ook voor oplopend. En tegelijkertijd moet je simpelweg vaststellen dat we in Nederland een te grote overheid hebben... die een te groot deel van de koek naar zich toe trekt. Een te groot deel van de welvaart naar zich toe trekt. En zelfs blijkt nu dat dat nog verder verslechtert vanwege de economische crisis. En dat moeten we te hoofd bieden. Dat moeten we een antwoord geven. Dus ik denk helemaal niet na over dat dit niet zou lukken. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan lukken. We hebben met z'n allen de wil om het te laten slagen. Garanties zijn er inderdaad niet. Maar ik denk dat we alle drie zo van het land houden... dat je ook niet in de fase waarin Nederland zich nu bevindt... bereid bent om verkiezingen uit te schrijven. We moeten met z'n drieën moeten we eraan werken... om Nederland een sterke samenleving te laten behouden... en om Nederland sterker uit deze economische crisis... te voorschijn te laten komen. Het boekje op orde krijgen. Hervormen, slimmer vormen stimuleringsmaatregelen treffen. Het een kan niet zonder het ander. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit economisch en financieel klam... en dat we het politiek met z'n drieën mogelijk zullen maken. Politiek is de wil er om de verantwoordelijkheid te nemen... om besluiten te nemen die nodig zijn om dit land rijk en sterk te houden. Dames en heren, ik sta hier met weinig uh, plezier. Toch hebben wij als PVV de wil, uh, net als mijn twee collega's naast mij... om eruit te komen. Maar... Zoals ik eerder zei, niet tegen iedere prijs. Voor onze partij, de PVV, is het eigenlijk heel eenvoudig. We snappen dat om dit een succes te laten zijn... dat we pijn zullen moeten leiden. Dat alle drie de partijen dat ook Nederland pijn zal moeten leiden. En dat lukt als er voldoende tegenover staat... waar ook de PVV-fractie, de PVV-kiezer... ook niet-financiële onderwerpen, ook een aantal bezuinigingen... die wij graag willen, als die er tegenover staan. Staat dat er tegenover? En hebben wij het gevoel dat we met een fair pakket naar de kiezer kunnen, dan gaat het lukken. Hebben we dat gevoel niet, dan gaat het niet lukken. We doen ons best, meer kan ik u niet beloven. Geert Wilders was de laatste spreker. Alle drie hebben ze de wil om eruit te komen. Margreet Boer Boeijen staat bij dat katshuis. Wilders hoorden we toch wel een voorbehoud maken? Ja inderdaad, alle drie zeggen ze dus uh, dat ze het wel een succes willen maken. Dat ze daar hun best voor zullen doen. Maar je hoort Geert Wilders duidelijk zeggen dat er voor hem ook echt wel wat te halen moet zijn. Voor hem en voor zijn achterban dus. Want Wilders zegt dat uh, ja, naast het geld, naast de bezuiniging ook echt iets bereikt moet worden op het terrein van asiel en immigratie. Dat noemde hij ook met name hier voor het katshuis. En wat hem betreft uh, is er best wel uh, te bezuinigen. Hij noemde toen niets, maar hij denkt natuurlijk de hele tijd aan ontwikkelingssamenwerking. En dat liet hij hier ook wel doorschemende vanochtend. En lukt het niet? Ja, dan komen we er niet uit. We kunnen niets beloven, zei Wilders. Rutte zei ook, hè, garanties zijn er niet. Uh, Wilders was dus duidelijk wel degene die de meest zware woorden sprak vanochtend. Premier Rutte zei erop, kijkers, wij kennen elkaar goed. Hè? Uh, we weten wat elkaars uh, belangrijke punten zijn. We gaan echt niet elkaars verkiezingsprogramma's voorzitten, lezen de komende dagen. We moeten echt op zoek naar maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Nou, een zware klus dus die een paar weken zal duren. En als het aan Rutte ligt, komt er vanaf nu dus een totale mediastilte. En eh, van hem zullen we dus echt niks meer horen. Zo sloot hij ook zijn persconferentie af. Ik zou zeggen, dames en heren, tot over een paar weken. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Wij gaan gewoon door. In Polen zijn twee treindienstleiders aangehouden... in verband met het treinongeluk in het zuiden van Polen. Waarvan die twee worden verdacht, is niet bekendgemaakt. Het is wel duidelijk dat ze verantwoordelijk waren... voor de veiligheid op dat traject waar dat ongeluk is gebeurd. Zaterdagavond botsten op het traject Warschau-Krakau... twee treinen frontaal op elkaar. Er kwamen 16 mensen om het leven... en tientallen passagiers raakten zwaar gewond. Eén van die twee treinen zou op een verkeerd spoor hebben gereden. Het ongeluk was een van de ergste in de geschiedenis van de Poolse spoorwegen. De verkiezingen in Rusland zijn oneerlijk verlopen. Er was geen eerlijke competitie tussen kandidaten... en van tevoren stond al vast wie uiteindelijk zou gaan winnen. Dat hebben waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Raad van Europa, zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. En correspondent Kisia Hekster, die, die was erbij... nog steeds op de plek waar die persconferentie uh, is afgelopen. Harde kritiek dus, Chrysia, van die waarnemers. Hoe komen zij tot die conclusies? Ja, je mag wel zeggen, snoeiharde kritiek, denk ik. En uh, ze hebben een aantal redenen voor de kritiek... een aantal dingen die ze hebben geobserveerd. Uh, het belangrijkste is dat ze vooraf hebben waargenomen... dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen...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 Poetin, dat zijn dus allemaal dingen die van tevoren mis zijn gegaan in de aanloop naar verkiezingsdag gisteren. Daarvan hebben ze gezegd dat het tellen van de stemmen heel erg mis is gegaan. We hebben 98 uh, polling stations, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, uh, kies, kieslokalen. Kieslokalen, precies daar zijn ze bij geweest uh, tijdens het tellen van de stemmen. En in maar liefst 30% van de gevallen is dat slecht tot zeer slecht verlopen naar hun oordeel. Nou, dat rechtvaardigt een eindoordeel, dat de verkiezingen dus niet eerlijk verlopen zijn. Harde kritiek dus van de OVC en de Raad van Europa. Wat zou de oppositie eh, daarmee gaan doen? Gaan ze de straat weer op bijvoorbeeld? Ja, er is op het uh, protest aangekondigd voor vier uur Nederlandse tijd. En voor de oppositie zal dit natuurlijk als muziek in de oren klinken. Zij lieten gisteren al weten dat de verkiezingen... ...oneerlijk waren dat er nu een parlement is dat niet legitiem is... ...omdat dat in december gekozen is door middel van fraude naar hun oordeel. Dat er nu ook een president is die niet legitiem verkozen is. Dat lijkt bevestigd te worden door het oordeel van de OVSE en de Raad van Europa. Dus zij zullen zich gesterkt worden in hun uh, voelen, in hun ideeën... ...en uh, met heel veel mensen vanmiddag de straat op gaan, verwacht ik. Dankjewel, correspondent Kiesia Hekster. De energie is in januari 9% duurder geworden. Stroom en gas kosten een gemiddeld huishouden 13 euro meer dan vorig jaar. Volgens, de, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat vooral door de stijgende gasprijs. De afgelopen 15 jaar zijn de prijzen voor energie meer dan verdubbeld, met 120% opgelopen. En dat betekent dat waar we nu 156 euro per maand betalen, we 15 jaar geleden 156 gulden per maand betaalden. De energieprijzen die zijn drie keer zo hard gestegen als de inflatie. En dat heeft met name te maken met de stijgende olieprijzen, maar ook met de toegenomen belastingdruk op energie. De kas voor de werkloosheidsuitkeringen is helemaal leeg. Volgens het UWV is er momenteel zelfs wel een tekort van bijna 2 miljard. De overheid past dat wel bij, zodat werkloosheidsuitkeringen... wel gewoon worden uitgekeerd, maar daardoor loopt het overheidstekort verder op. In 2009 schrapte het kabinet Balkenende het, ondernemersdeel, het werknemersdeel van de WW-premie. De werkloosheid was toen laag en de economie kon de koopkrachtimpuls goed gebruiken. De premie die werkgevers betalen bleef wel gehandhaafd. En het UWV waarschuwde in datzelfde jaar dat de werkloosheidskassen leegliepen. En de WW-premie in 2010 fors verhoogd moest worden. Sport. PSV, de 6-2-nederlaag tegen FC Twente, is hard aangekomen. Zichtbaar aangedaan, liep de PSV-selectie vanochtend uh, een beetje uit in het bos. Ragnar Niemeijer, die wachten de spelers op om met coach Fred Rutte te spreken. S Ochtends na de wedstrijd ontbijtje in het appartement van hier in Eindhoven. Ochtendkrantje erbij of heb je die even laten liggen vanochtend? Alles wat jij nu uh, opstond, daar uh, ben ik gewoon heel eerlijk in, dat heb ik niet gedaan. Nee, want dan zie ik knock-out staan hier op het Eindhoven's Dagblad. Grote foto en zo. Ik bedoel, ja, daar heb je niet zoveel trek in dan. Nee, het eten, is mij, uh, het eten en drinken is me vooral... Ja, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik gisteren wel een borreltje heb genomen om in slaap te komen. En dat is eerlijk gezegd niet gelukt. Nou, je ziet er ook een beetje moe uit. Ja, dat komt omdat nou, met de spelers uh, zijn we in het bos in geweest en hebben we een, een loopsessie gedaan. Heb je er begrip voor dat hier dan allemaal van die mensen staan die jou ter verantwoording willen roepen? Ja, van. Ik als coach zijn, dan moet daar op een dusdanige manier mee omgaan, dat het gewoon normaal is. Ik okay, heb Marcel Brands wel eens een troostende arm op je zien leggen... toen bij Twente uit, waar jullie op het laatste moment gelijk speelden. Ik bedoel, heb je die arm gisteren ook gevoeld? Uh, nou ja, okay, niet, niet, niet letterlijk, maar wel, uh, wel figuurlijk, ja. Ja, je bedoelt, daar hoef je je geen zorgen over te maken, zeg je eigenlijk dus? Nee, anders zou er, zou er wel een andere reactie zijn geweest. Laat ik het zo zeggen, gisteren werd er gevraagd door een collega van mij... van ja, je eigen positie en zo. Ik bedoel, was je verbaasd over die vraag of vond nee. je dat ook logisch? Nee, maar dat, dat is logisch. Ik heb hier werkt bij PSV. En als je bij PSV, Aarhus, Feyenoord, Twente nu... Ja, dan, dan zijn dit soort me mechanismes zijn heel normaal. En, ja, ik, ik, ik, ik loop daar namelijk ook niet voor weg. Want, ja, het is inherent aan dit vak. Ik moet alleen zorgen dat ik uh, mijn geest helder hou... En dat ik uh, vooral helder kan blijven analyseren. Want dat is namelijk het allerbelangrijkste in welke, welke processen er ook zijn. Was het inzet? Want dat hoorden we toch ook spelers zeggen. Ja, bedoel, we liepen niet mee en zo. Bedoel, was dat het verhaal of niet? Of is dat er meer? Ja, ik denk wel dat het een... Uh, zeker, zeker het ontstaan van de... Kijk, het gaat niet om die, uh, die vijfde of die zesde. Het gaat meestal altijd om de eerste en de tweede. Nou, ja, en die ruststand van 4-0 die zo hard is. Ja, ja maar, maar de, wedstrijd, de start van de wedstrijd... En, en daar was het al eigenlijk al vrij onrustig... En, ik, ik kan er nog wel heel erg uh, en heel diep op uh, gaan in analyseren. Maar dat heeft namelijk geen zin meer. Ja, dat wil je ook niet, denk ik. Nee, dat wil ik namelijk ook niet. Want we moeten weer vooruit kijken. We, we staan uh, aan de wedstrijden te gaan. We hebben, we hebben nog steeds een uitzicht op, uh, op, op het kampioenschap. En, en daar moet je namelijk ook voor gaan met z'n allen. En je zit nog in de halffinale van de beker. Uh, Europees doe je nog goed mee. Nou goed, dan is, dan is dit een, een hele vervelende nare nederlaag. Maar... Uh, ik heb wel het gevoel dat wij dat weg gaan stoppen. Fred Rutte en donderdag speelt PSV in de Europa League. De uitwedstrijd tegen Valencia. Het is 14 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Politie schrijft minder bekeuringen. Om minister Opstelt onder druk te zetten in de CAO-onderhandelingen... de politiebonden zijn boos. Premier Rutte heeft drie weken stilte aangekondigd... rond de onderhandelingen in het katshuis. Er moet mogelijk 16 miljard extra worden bezuinigd. En harde kritiek van de OVSE en de Raad van Europa. Er was van alles mis rond de verkiezingen in Rusland. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFW met lunch.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 Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Haagse perscentrum Nieuwspoort bestaat 50 jaar. Reden voor een feestje en een gesprek met de voorzitter van de jubileumcommissie. Dat is Hans Prakken. In het mediaforum Hella Huuk van RTL Z en Fons de Poel van KRO Brandpunt. Het gaat onder meer over het checken van persberichten, zoals SBS Show News er als de kippen bij om songfestivaldeelnemster Indiana Jones aan de totempaal te nagelen, maar een dag later moest even zandtengoots het boetekleed aantrekken. Ik begon wat mij betreft gisteren op de redactie toen ze zeiden... Want nou, dat is weer een rel rond het Songfestival, want dat liedje lijkt ergens op. Zeiden, oh, niet weer, want dat is echt ieder jaar het geval. En toen gingen we luisteren met z'n allen. En jij ja, krijgt echt een slappe lach, want het leek er ook zo ontzettend op. Maar ja, je staat er niet bij stil dat je ook, ook in de maling genomen kan worden. Het is nog een beetje vroeg voor 1 april. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz is Maarten-Jan van Nuenen. Die komt uit Nijmegen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De regionale zender RTV Noord-Holland ligt onder vuur. Vannacht ging rond 1 uur het luchtalarm af... na aanleiding van een grote brand in een kassencomplex in Heerugo-Waard. Daar is een grote hoeveelheid schadelijke rook bij vrijgekomen. Als het luchtalarm afgaat, adviseert de overheid om naar binnen te gaan... ramen en deuren te sluiten en de plaatselijke calamiteitenzender... aan te zetten voor informatie. Maar via Radio Noord-Holland was geen informatie te horen. Volgens de zender hebben ze direct contact gehad met de meldkamer. Daarna hebben we op TV een informatiestrook gezet en op de website informatie geplaatst. De veiligheidsregio vond het volgens RTV Noord-Holland niet nodig om de radio-uitzendingen aan te passen. Presentatrice Carolien Tens is de dag van morgen vroeg ongetwijfeld vrolijk begonnen. Gisteravond begon een nieuwe reeks van haar programma 1 tegen 100. Daar keken ruim 2 miljoen mensen naar. En dat is het beste kijkcijfer sinds 2005. Sinds vanmorgen half tien zijn op Zeppelin kinderprogramma's te zien met een boodschap. Onder de noemer Doe mee met Zeppelin wordt in de programma's Hula Hoop, Moffel en Piertje en Het Zandkasteel spelenderwijs alles verteld over bewegen, over hygiëne en over gezond eten. Suzanne Kunstler is manager kinderprogramma's bij de Publiek omroep. Welkom. Ja, goeiemiddag. Waarom dit? Omdat we het belangrijk vinden om uh, kinderen te helpen de wereld te ontdekken. En op Sepra hebben we natuurlijk heel veel programma's met een licht educatieve boodschap. Zo kan je in Sesamstraat leren tellen en in Koek en Ei leer je de natuur. En we dachten dat dit ook wel een belangrijk onderwerp was om uh, op zender ook... Uh, te laten zien en, vandaag. En ook de buitenlandse programma's gaan erover, hè, geloof ik. Nou, we hebben een aantal uh, buitenlandse programma's, zoals Angelina Ballerina, dat we aankopen. En de, dat, die doen ook mee in dit hele, hele concept. Ja. Um, is het nou voor die kinderen interessant om te weten, of vooral voor de ouders die meekijken? Voor beide. Voor kinderen is het gewoon heel erg leuk, want ze kunnen echt meedoen met Zeppelin. Hè? Nienke, het gezicht van Zeppelin, doet allerlei dansjes en nodigt kinderen ook uit om die dansjes met ze, met ze mee te doen. En ze kunnen die liedjes meezingen. En voor uh, ouders is het natuurlijk interessant, omdat ze ja, voor interessant, we krijgen nog een keer te horen... dat kinderen beter een appel mee naar school kunnen nemen dan een ja. uh, reep. Want dat is natuurlijk een van die dingen die naar voren komt... dat kinderen gewoon te dik zijn tegenwoordig. Ja, dat is natuurlijk heel kwalijk dat er een op de zes kinderen in Nederland uh, te dik is. En dat begint al uh, heel erg vroeg. Nou, uh, we hebben het daar wel eens vaker over gehad. Die kinderen die kijken ook allemaal naar, die, naar die, al die zenders zeg maar, die boven de, boven de drie zitten. Uh, daar wordt veel geschoten en daar zit vaak niet zo'n boodschap in. Vinden die kinderen fantastisch? Uh, dit zijn dan echt kinderprogramma's met een boodschap? Nou, het, het, het aardige is dat kinderen erg graag naar Zeppelin kijken... want Zeppelin is nog steeds marktleider. Dus kinderen vinden het ook echt leuke programma's. En kinderen op die leeftijd willen ook graag leren... willen de wereld ontdekken, willen gewoon nieuwe ervaringen opdoen. Dus kijken met heel erg veel plezier naar, uh, nou, wat ik al zei... bijvoorbeeld Sesamstraat, waarin ze nou ja, allerlei dingen leren... of naar uh, Caro's kindertijd... Uh, dus het kan gewoon allebei? Het kan allebei ja. en het is gewoon <laughs> heel erg leuk. Ja. In Amerika hebben ze Michelle Obama, hè, de presidentsvrouw die zich inzet voor, uh, voor ja, die obesitas. Uh, is, zou dat hier in, in Nederland eigenlijk ook moeten? Dat we gewoon een rolmodel hebben die, die zich daarvoor gaat inzetten? Nou, dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. En als, dat, uh, als, als iemand uh, opstaat die dat wil gaan doen, dan zullen we daar zeker mee gaan samenwerken. Het is ook erg goed dat Michelle Obama zich daar uh, druk om maakt. Want het probleem in Amerika is natuurlijk nog, uh, nog groter. Ja, had je iemand op het oog? Nee, ik heb niemand op het oog. Maxima, dacht ik. Gelijk. Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, inderdaad. Ja, de, de prinsessen doen natuurlijk wel het een en ander Zo linkseller. Prinses Laurentien, die is bezig met dyslexie. Ja. Uh, treedt daarmee ook op in allerlei programma's, dus ja, wie weet. Als het een dus succes wordt, gaan we dit vaker meemaken? Uh, het is een thema dat we besloten hebben om de komende drie jaar op scène te voeren. Dus we starten vandaag en je zal het gewoon de komende jaren regelmatig terug zien komen. Doe mee met Zeppelin. Zeker. Uh, we doen dat. Dankjewel, Suzanne de manager kinderprogrammering van de publieke omroep. Ook dit jaar mag een jonge kijker van het NOS Jeugdjournaal het bulletin een keer presenteren. Zo klonk dat vorig jaar toen de tienjarige Helene de wedstrijd won. Een park vol pop vandaag in Den Haag. Daar werd Park Pop gehouden. Het grootste gratis popfestival van Europa. Kijk aan, zo doe je dat. Welk kind dit jaar in de huid van presentator mag kruipen, dat is nog niet bekend. Eerst zijn er allerlei voorronden. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van alle Nederlandse basisscholen... Die kunnen daarvoor op hun eigen school een screentest doen. Het resultaat kan vanaf maandag via school worden ingestuurd. De jeugdjournaal-presentatiewedstrijd wordt georganiseerd... in samenwerking met het Instituut voor Beeld en Geluid. Deze week leren we premier Mark Rutte van een heel andere kant kennen. Het Afro-programma De Klassieken op Radio 4... Hij heeft hem gestrikt om elke dag om half elf zijn favoriete klassieke muziek te laten horen. De presentatrice Maatje van Wegen praat met de premier over zijn muziekkeuze. Rutte is trouwens zelf ook muzikaal, speelt piano, alleen niet meer zoveel als vroeger. Ja, ik kom nog steeds een speler toe. Ik heb wel een zeskante buren, dus uh, tot tien uur s'avonds. En dat betekent in deze baan dat het door de week vaak niet lukt. En uh, uh, wat ik heel veel speel nu, het zit nu ook in het rijtje, is uh, Scarlatti... Uh, en uh, wat ik altijd wel onder handbereik heb... dat vind ik een van de mooiste pianostukken... is de laatste uh, schubert sonate in BES, Deutsch 69. De klassieke muziekkeuze van de premier is natuurlijk eerder opgenomen... omdat Rutte veel in het katshuis moet zijn... voor de besprekingen over nieuwe bezuinigingen. Het VARA-programma Rambam heeft de afgelopen weken getest... of journalisten hun werk wel goed doen. Het programma heeft verschillende nepberichten de wereld ingeholpen... om te kijken of journalisten feiten en bronnen goed checken. Een voorbeeld van zo'n nepbericht was het nieuws... dat het zongfestivalliedje van Joan Franka... wel erg lijkt op een nummer van een Kroatische artiest. Dat bericht werd overgenomen door diverse media... maar het klopte dus absoluut niet. Die aflevering van Rambam over dit onderwerp... is vanavond om vijf voor tien te zien bij de VARA op Nederland 3. Terwijl Rutte, Verhaag en Wilders dus in het Katshuis zitten te vergaderen... over hoe ze het begrotingstekort weg kunnen werken... is er in het Haagse perscentrum Nieuwspoort groot feest. Het bestaat namelijk vandaag 50 jaar. Hans Prakke, goedemiddag. Goedemiddag. Oud radiojournalist, veel gewerkt in Den Haag natuurlijk. U bent ook voorzitter van de jubileumcommissie. Ja. En u organiseert dit hele feest. Waarom is Nieuwspoort zo belangrijk? Omdat het een uniek centrum is. Uh, omdat meestal zijn er wel perscentra over de hele wereld. Maar niet wordt het ooit gemanaged en geregeld door journalisten. Die journalisten zijn de baas in hun eigen informatiecentrum. Dat maakt uh, hier nieuwsport zo bijzonder. Met het vrije woord hoog in het vaandel. Jazeker, want uh, bedoel, je hoeft uh, de geschiedenis van vorige week in Syrië... een geïmproviseerd perscentrum in een moskee... Waar mensen en dus ook journalisten overhoop zijn geschoten. Om je hoeft je de, die actualiteit maar naar te halen om de actuele betekenis van nieuwsport te zien. Ja. Nou is er altijd veel te doen over de nieuwsportcode. Er is daar geloof ik een, een grote deur. En zo gauw je daarachter komt. Alles wat daar gezegd, gedaan wordt, dat is niet voor publicatie. Ja, kijk, journalisten hebben eh, belang bij bronnen. En bronnen kunnen onder andere gasten zijn die in dat perscentrum komen. Die eh, gaan daar eh, met elkaar praten, die bronnen en die journalisten. En dan is het natuurlijk niet helemaal handig als je niet weet eh, of er een soort afspraak geldt van Horus. wat ik tegen jou vertel. Eh, staat dat morgen in de krant of is dat zometeen op de radio? Of eh, bespreken we in vertrouwen? Vertrouwen is een onderdeel van de journalistiek. Dus vandaar, bedoel, er wordt veel heisa omgemaakt. Maar het is gewoon een algemene stijlregel dat je eh, afspreekt wat er vertrouwelijk is en wat niet. En natuurlijk, dat doet aan het aanpakken van de politici door de journalisten. Voor zover nodig, dat doet er niks aan af. Nee. Is, is het nog wel houdbaar, die code, met ook al die sociale media die er nu bij komen? Ja, kijk, iedereen is herenmeester over wat hij zelf zegt. Maar het is, denk ik, blijft voor de journalistiek altijd belangrijk. Je zult het de komende dagen en weken weer zien. Ik weet niet hoe lang die onderhandelingen duren. Dan zul je de Haagse kringen, insiders, eh, Journalisten hebben informatie nodig... van mensen die dicht bij die onderhandelingen zitten... maar die niet zelf eh, genoemd willen worden. Bij wijze van spreken. Rutte, als die eh, de enige keer dat hij naar buiten mag... dat is woensdagavond, dan is het zogenaamde vriendendiner van Nieuwspoort... Britse vicepremier Nick Clegg ook komt, eh, dan is die dus in gezelschap van eh, onder andere journalisten naast een hoop politici en andere belangrijke mensen. Eh, en ja, als die dan zou zeggen, nou, het gaat allemaal wel moeilijk, hoor, eh, maar dit is even vertrouwelijk. Ja, bedoel, daar moet hij wel op kunnen rekenen. Ja. Dus die vertrouwelijkheid is een onderdeel van de journalistiek naast de eh, grenzeloze nieuwsgierigheid, zoals wij het eh, thema gekozen hebben dit jaar. 50 jaar grenzeloos nieuwsgierig, omdat we dat natuurlijk ook zijn... de basis van de journalistiek ja. is willen weten hoe het zit. Wat is u het meest bijgebleven in die 50 jaar nieuwspoort... Nou ja, kijk, dat uiteindelijk uh, anders dan veel mensen denken. Die denken, Nieuwspoort is de Haagse kaastol op uh, Optima Forma. En ik heb in de jaren dat ik er mocht werken steeds meegemaakt... dat op het moment dat het er echt op aankomt... Uh, de journalistiek zijn werk kan doen en de politici dat ook laten gebeuren. Er zijn vele anekdotes. Uh, ik kan er één noemen. Er was uh, een, een situatie... Die in het buitenland onmiddellijk tot allerlei publiciteit zou leiden. Namelijk dat iemand een vriendinnetje heeft. We hebben dat nu onlangs ook uh, gezien met meneer Bleker. Uh, daar kun je dus over afspreken van Horus. wat is de relevantie van deze vriendin voor uh, politieke handelen. Uh, er was in het verleden op een gegeven moment... de staatssecretaris Broks had een vriendin. Uh, toen werd op een gegeven moment bij de enquête bouwsubsidies... Uh, werd hij ineens al uh, ontslagen door het CDA... nog voordat de enquête was begonnen. En toen kwam de vraag om de hoek... terwijl iedereen al jarenlang van die vriendin was... is het soms ook zo, meneer Broks, dat uw levenswandel... Uh, ook een rol speelt. Waarop de man schalks omkeek en zei: Ik denk het wel. Met andere <lacht> woorden, dat is, dat is zo'n moment dat je zegt: Ja, kijk eens, de, de, iedereen doet zijn werk. De journalist die, uh, stelt zijn vragen die hij moet stellen. En de politicus is uh, herenmeester over zijn eigen antwoorden. En dat, dat spel zul je hier altijd uh, gespeeld zien worden. En dus zal het ook nog wel even blijven bestaan, nieuw sport. Uh, de fototentoonstelling is er in ieder geval vijf dagen feest. Uh, hartelijk dank voor de uitleg, Hans Pracht. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Afgelopen weekend was het 55 jaar geleden... dat Nederland voor het eerst het Eurovisie Songfestival won. Corrie Brokker deed dat in 1957 met het liedje Net Als Toen. De voorlopig laatste keer dat we wonnen was in 1975. En dat hield ook in dat het festival in 1976 naar Nederland kwam. De presentatie was in handen van, ja ja, diezelfde Corrie Brokken. Applausussen die zich met de presentadora van festival de kantante Brokken. Dames en heren, goedenavond. Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers. Verdeeld over 33 landen en 80 miljoen radioluisteraars verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976. En wat de volgorde van optreden betreft, deze werd door loting bepaald en wel onder auspicie van de EBU, de European Broadcasting Union. Ik wens de jury's in de 18 landen die straks moeten gaan beslissen welk liedje Europa's liedje nummer 1 dit jaar gaat worden. Veel succes en veel inzicht. Ja, dat waren nog eens tijden. Er werd gewoon keurig gepraat. Uh, bij het komende festival wordt u ongetwijfeld welkom geheten... door een duo springende en schreeuwende Aserbeidjane. Goddelijen. Lunch met Jurgen van den Berg... Het mediaforum is er met Hella Huk van RTL Nieuws... en Fonds De Poel van Caro Brandpunt. Hella, je bent hier net binnenkomen wapperen. Je ziet er prachtig uit, alsof je zo op de tv kan. Ja, het moet zo ook weer, ja. ja. Want jullie hebben een speciale uitzending, hadden jullie over de gulden, hè? Ja, vanmiddag is dat. Als om drie uur uh, Wilders precies bekend gaat maken wat nou dat onderzoek precies behelst. Terugkeer naar de gulden, want er is natuurlijk wel wat uitgelekt... maar we weten eigenlijk nog, uh, nog bijna niks. Ja, dat gaan we dan live uitzenden en hebben we een extra uitzending van. Dus daar was ik me inderdaad al een beetje op aan het voorbereiden. Dus jij zit midden in die gulden... en je, je, je moet je even niet met die bezuiniging op dat katshuis en zo. Hoe ze daarmee omgaan? Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk ook harde guldens of harde euro's. Tuurlijk, dus daar hebben we vanochtend natuurlijk ook uh, aandacht aan besteed. En uh, uh, vanochtend gaven uh, de heren natuurlijk nog een persconferentie... Hè, Rutte, Verhagen ja. en, en, en Wilders... En nu is het maar eventjes kijken wat er de komende weken verder nog uh, ja. los gaat komen. Rutte en zei, uh, dames en heren, tot over een paar weken, want hij wil echt een, een, een radiostiltefonds. Hoe doe je daar verslag van? Nou, het lijkt mij een lot voor, voor uh, al die mensen daar in Den Haag. Het is toch een soort journalistiek café, Corfé als je buiten moet wachten totdat een van de heren meent iets te kunnen melden. Uh, hoe je daar verslag van. Ja, ik, denk, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat je bij fractiespecialisten moet gaan zitten ergens. In, in, dat, in dat nieuwspoort dan maar weer. Ja, maar de vraag is of die überhaupt geïnformeerd worden. Hè? Of het niet bij, tot dat kringetje van zes uh, voorlopig beperkt blijft. Ja, het is, het is een, het is, het is misschien... is een vreselijk lot om daar te moeten wachten volgens mij. Maar... Ja, en, en of nou. fractiespecialisten iets, iets melden wat ook. Uh, kijk, die hebben natuurlijk ook belangen voor hun portefeuille. En de, ja, maar Komt goed, om te... daar een beetje mee te spelen, daar een beetje je mee te horen. te beïnvloeden. Ik denk dat het, dat het leuker is dan. Bij, bij zo'n deur. Even vanuit Rutte gezien. Logisch dat die media stilte in last... Ja, ik geloof wel dat ze draconische dingen moeten bepalen met z'n drieën. Hè? En of ze het kabinet overeind houden, dat, dat, dat, is, dat is allemaal heel lastig. Veel mensen zijn er niet erg optimistisch over. Dus ja, vanuit zijn positie kan ik me wel voorstellen ja. dat hij het een beetje gesloten wil houden. Dat, dat er geen stokken in het wiel worden gestoken. Nee, uh, nee. maar wij zijn ervoor om dat wel te doen. Zeker. Ja. Nou, we, daar gaan we zeker zometeen een poging voor doen. Uh, blijf zitten allebei. Zometeen deel 2 van het mediaforum Kijk of de laatste nieuws is uit Den Haag. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Nou, nee. Geen laatste nieuws uit Den Haag. Wel, uh, van de politie in verschillende politieregio's schrijven agenten... voorlopig geen bonnen uit voor lichte overtredingen. En dat is onderdeel van publieksvriendelijke acties van de politiebonden. Omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De uitkomst van de Russische presidentsverkiezingen stond bij voorbaat al vast... zegt het hoofd van de internationale waarnemersmissie van de OVSC... en de Raad van Europa. Er was geen echte verkiezingsstrijd, zegt hij. Door inzet van campagnegeld van de overheid... is er nooit twijfel geweest over de uitkomst van de verkiezingen. Het werd dus Poetin, hè, zeg ik er nog even bij. In Polen zijn twee treindienstleiders aangehouden... in verband met het treinongeluk van afgelopen zaterdag. Waarvan die twee worden verdacht, is niet bekendgemaakt. Het is wel duidelijk dat zij verantwoordelijk waren... voor de veiligheid op het traject waar het ongeluk gebeurde... Bij die botsing in Polen kwamen 16 mensen om het leven. En de Franse presidentskandidaten Nicolas Sarkozy en François Hollande... zijn verre familie van elkaar. Een Franse genealoog heeft het spoor teruggevolgd... en ontdekte dat beide afstammen van een 17e-eeuwse boer... die woonde in de Franse Alpen. Mooi, hè? Ja. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment bewolkt en overwegend droog in Nederland. In de noordoostelijke helft van het land komen enkele opklaringen voor. In het zuiden blijft de wolking de baas en komt er langs de grens met België af en toe wat neerslag voor. Komende nacht is het droog en klaart het in het noorden voorzichtig op. De temperaturen lopen aardig terug in het noordoosten zo rond het vriespunt en 1 tot 3 graden in de rest van het land. In opklaringsgebieden kan een ondiepe misbank ontstaan. Morgen, dinsdag, dan is het droog, grotendeels zonnig, staat er weinig wind... en stijgt het kwik naar net geen 10 graden. Kortom, lenteachtig weer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, Hella Huk van RTL, RTLZ, uh, Fonds de Poel van Karo Brandpunt. Uh, Poetin, het ging er net al even over. De wereld hield gisteren toch even de adem in. Wie zou de Russische presidentsverkiezingen winnen? Het werd dus Vladimir-Poetin-Fonds. Uh, zelfde vraag, hoe doe je daar verslag van als je al weet wat de uitkomst is? Nou, ik denk, denk niet dat de enorme spanning van wie gaat dat winnen uh, bepalend is voor het verslag dat je maakt. Maar het is wel interessant om in een soort halve dictatuur, halve democratie verslag te doen van zo'n gebeurtenis. Dat is natuurlijk eigenlijk veel interessanter nog dan die Amerikaanse verkiezingen met al die. He, daar, daar ligt het bijna voor je klaar. En uh, dan word je geacht om al die prachtige statements, die ook nergens over gaan, op te halen. Dit is natuurlijk een veel interessanter land, journalistiek gesproken. Echte mannen huilen niet zagen hem huilen, hè, Poetin? Ja, behoorlijk. Ze waait dat... ook echt heel hard, ja, hè? Hij zag ook op dat plein echt... Uh, Sterk spul. Het was een sterke storm, ja. Ja, dat ja. ja, ja. toch wel bijzonder. Ja, blijkbaar heeft hij toch ergens, deep down, wat empathie <laughs> ja. met zichzelf. Ja. is een ja. acteur, hè? Denk ja. je niet? Ja, ik, ik geloof er geen snars van. Dan staat hij daar ineens met zijn vrouw. Het is toch vrij wonderlijk allemaal. Maar goed, dat... dat... Dat zien we ook in de Amerikaanse politiek, ja. wel, dat soort cijfers. Dus daar zijn dan toch wel even vrouw, ik, ik zag die foto van die vrouw. Ludmila heet ja. ze ook nog. Hè. Dat klinkt ook heel bedreigend, natuurlijk. Wat een vrouw zegt. Hij schijnt er ooit over gezegd te hebben. Dat als je wat drie bedoel meken... je precies eigenlijk? Wat zeg je? Want ik zag die foto ook. Ja, ik zei nou, dat ook, maar wat bedoel je? Je vraagt ja. bij deze macho. Die, hè, die zich liefst zou laten filmen. als hij een tijger de nek omdraait of zo. verwacht je toch uh, iets jongs en bevalligs of zo. Hè. zo dat, dat straalt hij ook wel uit. Ja, en Ludmila is uh, uh, ja, dus stevig. Ik, dus het is overgesteld. Uh, uh, ja. Maar volgens mij is het ook zo dat hij toch... Uh, heeft die vrouw nog wel, maar ook allerlei andere vriendinnen. Hij heeft mee. ooit over Ludmila, maar nu citeer ik geloof ik Beeld. Ik weet niet of dat nou een hele goede bron is. Heeft hij ooit gezegd, als je drie weken met die vrouw uithoudt... dan verdien je een standbeeld. Dus. ja. ze hadden er wel alles aan gedaan om het transparanter te maken... in vergelijking met die parlementsverkiezingen. Dus overal webcams opgehangen bij de stembureaus. Maakte dat nog iets uit? Voor mij niet, nee. Nee, met webcams. Nee, het zit natuurlijk al vooraan in dat proces. Uh, het is toch een maatschappij waar uh, journalisten die kritisch zijn gewoon op straat worden neergeschoten. Dus hoe, hoe kun je daar verslag van doen? Uh, je, je kan natuurlijk niet fatsoenlijk oppositie voeren daar. Dus uh, om dan helemaal op het eind van het proces nog een uh, PR-stunt te doen met wat uh, webcams. Dat. Uh, nee, dat vind ja. ik niet zo geloofwaardig. Nee, goed. Even afzien van het feit of dat überhaupt zou helpen. Ook ja. in een wat meer democratisch land. Maar. Uh, laten we het hebben over uh, zaken uit eigen land. Volkert van der G. De Avro die maakt uh, op dit moment een serie. Uh, Edwin zoekt tuin heet, heet dat. Uh, uh, de neef van Fortuin is dat, Edwin. Die, uh, uh, nou ja, die gaat dus allerlei uh, dingen uit het verleden langs, van, van zijn oom in dit geval. Uh, dat hebben ze ook gedaan met de dochter van, uh, van Herman Brood, Brood. Uh, eerder. Uh, dat levert dan een aardige serie op nu, dus uh, uh, deze Edwin Fortuin. En uh, daar zit een telefoontje in van Volkert van der G... Dat telefoontje wil de AVRO nu in de uitzending gaan gebruiken... maar deze Volkert van de G heeft de omroep gesommeerd om dat niet te doen. Fons, wat, wat vind jij? Wat moet de AVRO doen? Nou, ik heb begrepen, maar ik ben, ben niet heel erg diep geïnformeerd... dat Volkert van de G uit eigen beweging die programmamaker heeft gebeld. En dat, dat neem ik aan. is weken en weken, misschien zelfs wel maanden geleden gebeurd. Dus die man die heeft nogal tijd gehad om na te denken... over het effect van deze maatregelen. Hij heeft nu bezwaar tegen het feit dat hij open en bloot... Zou worden geciteerd. Ja, dat vind ik ook heel raar. Want iedereen weet toch wel nog wie Volkert van der G is. Ik zou, uh, ik zou het uitzenden, ja. Ik zou het uitzenden. Hij is nieuwswaardig. Het hangt natuurlijk wel af van, van de mededeling die hij doet. Maar ja. bijna alles dat hij te melden zou hebben over Fortuin. Is volgens mij uh, nieuwswaardig. Dus, uh, ik maar en en, de AVO gaat, en, en dan gaan we hierbij vanuit dat hij uh, toen, toen hij dus in dat voortraject sprak met de AFRO-mensen, dat hij wist dat dat ook opgenomen werd en voor die uitzending zou worden gebruikt. Ja, dat weet ik, dat weet ik allemaal niet. Daar ga ik wel vanuit. Ik neem aan dat de AFRO-mensen. Ja, dat vind ik mensen nog wel ze zal op, hebben. Of hij Wat? ook wel, of, of hem is verteld van dit wordt opgenomen. Ik en geen... de vraag is ook of alles nieuwswaardig is. Of dat je het gewoon gebruikt als een leuke soundbite, omdat je dan volgt van de G hebt. Ja. Ja, die dan met zo. de neef van, van Pim Fortuyn praat. Ik de, kan me wel voorstellen dat als hij informatie heeft die bijzonder is, bijvoorbeeld dat hij zou zeggen dat hij Fortuyn al dat ze elkaar dus hadden ontmoet. Ja, ja dat zou natuurlijk nieuw zijn, dan ja. zou ik het ook zeker gebruiken. Ja. Ja. Maar nu nog even van, want, want stel nou dat hij heeft gezegd van nou, ik heb daar meegewerkt, uh, of in eerste instantie daar bereid was uh, en, en daar toch later op teruggekomen is. En nu dus voor de uitzending zegt: ja, bij nader inzien wil ik het toch uh, dat, dat het niet gebruikt ja, wordt. Kan normaal... dat? Nee. Ik weet niet hoe dat juridisch precies ligt... maar normaal werken wij in, in, bij, bij programmamakers met quit claims, zoals dat heet. Hè? Van, u moet even een handtekening zetten dat wij u wel gaan... dat u niet voor de uitzending nog eens een keer roept van dat het niet mag... want wij maken deze enorme investering voor ons dit programma. Maar in dit geval hangt het echt af van de vraag als het nieuwswaardig is. En ik vind het feit dat hij een programmamaker terugbelt al... in ongetwijfeld een gesprek over Fortuin... vind ik al een nieuwswaardig feit. Ja, Ik hoop toch echt dat, dat, dat de Afro niet juridisch wordt geblokkeerd om dat uit te zetten. Nee. Nee, maar even nog, want we weten niet precies hoe dat nou is gegaan natuurlijk in het voortraject... maar stel nou dat hij toch op zijn uitspraken terugkomt... en zegt, nou, ik wil wil ik toch dit niet in de, in de publiciteit ja. hebben. Mag, je dat, mag hij dat dan vragen? Nou, ik weet inderdaad ook niet hoe dat juridisch zit. Maar dat zal van de omstandigheden van het geval afhangen. En, en dan is het inderdaad van hoe nieuwswaardig is het wat hij zei. Wat Fons al aangeeft, hij heeft zelf contact gezocht. Dat, dat maakte denk ik ook wel verschil. In plaats van iemand zomaar even overvallen, opbellen, opnemen allemaal. En misschien nog niet eens zeggen dat het opgenomen wordt. Um, maar... Ik zo van op een afstand beoordelend. denk ik dat de Avro best een sterke case ja. heeft. En wat je mispeelt is natuurlijk ook nog het interessante. dat als het jou zou overkomen. of nou ja, misschien ben jij niet het goede voorbeeld. maar als het de gemiddelde Nederlander zou overkomen. <lacht> is het nog wat anders dan wanneer het Volkert van de ja. G overkomt natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, als je iemand met een heroïne naad in Den Haag ziet liggen. dan is dat geen nieuws. maar als hij plotseling Ruud Lubbers blijkt te heet. dan denken we toch hé. Hey. Ja. Dus Volkert van de G is natuurlijk uh, een fenomeen. en een nieuwswaardig fenomeen. Ja. Dus dat maakt de drempel wat. Ja, we moeten het programma worden. gewoon ook maar blijven volgen. Om te kijken wat hij dan te melden heeft. Want als het alleen ja. maar is van nou ja, ik heb geen zin om jullie te woord te staan. Ja. Goedemiddag, dit was het. Ja. Dan is het ook een beetje zo'n zaak. Het is toch een leuk persbericht naar buiten ja. Ja. Ja. Dan dan heeft, de ja. Ja. Hij heeft in ja. ieder geval veel publiciteit gekregen. Ja. Ja. Ja. Over, over persberichten gesproken. Uh, CDA's gaan vaker vreemd dan anderen. Ja, dat, en... is <laughs> okay. dat is zo. Oké. Dat is eigenlijk geen nieuws. Nee. <laughs> nee, dat, dat is altijd al, bekend. Iemand die een beetje in uh, nieuwsport heeft rondgedrukt. We net het verhaal van Brox nog. Dat ja, was ook precies. een CDA. Precies. Het Nederlands liedje lijkt sprekend op het Kroatische. Hoorden we al, of toch niet? Nou, bij de berichten bleek in ieder geval uit de koken van het VARA-programma Rambam te komen. Ze wilde daarmee aantonen hoe klakkeloos journalisten die berichten overnemen. Hij heb jij zo'n bericht voorgelezen, denk je? Ik, nee, ik, gelukkig weet ik bij Z <laughs> dat we dit soort de, uh, berichten duidelijk brengen. Ook van die CDA's maar, niet? Uh, nee, over die CDA's denk ik niet, nee. Maar ik moet vanavond het programma kijken. Stel je voor, zeg, dat ik terugkom uh, in het <laughs> programma met, met, met dat bericht. Um, maar ik... ik ik snap het dilemma wel. Bij RTL Z hebben we natuurlijk tien uitzendingen per dag. En uh, zeker een beetje die lollige berichten. Hè, die, uh, kijk, op het moment dat het wat zwaarder nieuws wordt, dan, dan checken wij dat altijd. Maar voor je denkt, oh, dat is wel een grappig kort berichtje. Even nog eens een ja, even. Ja, dat ja. even zo. Hè, dat, dat, uh, nou, ik, ik weet niet of, of dat in 100% van de gevallen ah, altijd het is netjes al, wordt nagedacht. Uh, het is ook zo niet nieuws van niks, weet je, dat het op een Kroatisch liedje lijkt. Ja, natuurlijk. Al die liedjes lijken op, op die elkaar. Kroatische liedjes. <laughs> en, en, ja, ik, ik, ik vind ja, aan de eigen... andere kant. Is, is een stapel heeft uh, die hoogleraar heeft jarenlang fraude gepleegd. Ja, met dit ja, soort onderzoeken dat, van het CDA. Ja, maar dat ging nog van... ergens over. Kijk, dit zijn berichten die. dat vind ik ook van zo'n programmaatje, Rambam. Nou ja, Heel... vleeseters zijn agressiever, was zijn nee, conclusie. Nee, maar dat gaat wel ergens over. Dat, is, dat heeft nog wel een soort ja deze man had zich voor meer studies geleerd, Ja, oké, dat is zo. Maar laten we zeggen, dat Rambam, dat zou toch wel goed aan hebben gedaan... als ze nou echt stevige zaken zouden hebben gelost op die journalistiek. En ze hebben nu... Het zijn keutelberichtjes. Als je nou... Iedereen weet dat die berichten misschien wel niet waar... sinds RTL Boulevard bestaat en zo... weten we toch eigenlijk allemaal wel dat het soms wel en niet klopt... en dat een gerucht en een feit dat dat al een beetje bij elkaar is gekomen. Dus het was de moeite waard. Dus Rambam... Het journalistieke falen op een serieuzer terrein had Ja, want ze hebben wel een punt. Ik vind goed, ik, in die zin vind ik het goed dat ze er een programma over maken. Ja, maar nou, of uh, CDA's meer vreemd gaan dan een ander. Ja, dat, dat zou ik denk ik toch wel checken. Maar hoe check je dat in hemelsnaam? Nou ja, in ieder geval de onderzoeksresultaten opvragen. Ja, dat me. sowieso. Nee, in dit geval, ja, maar, want de Tros Radar heeft dat volgens mij een jaar of drie, vier geleden gedaan. Hè. Die hadden toen zijn onderzoek over meer winderigheid of zoiets. Dat was ook een heel onderzoeksbureau <lacht> omheen. Meer winderigheid? Opge... Ja. <lacht> ja. Nou, maar daar zijn echt heel veel uh, uh, media in getrapt. En hun, hun manier was ook om te laten zien. van kijk, zo makkelijk gaat het dus. Je verzint wat. Je bouwt er een soort onderzoeksbureautje omheen. Uh, nou, maar dat, uh, dat, dat zou een interessante casus waard zijn. Kijk, het is zo dat journalistiek natuurlijk redelijk gemakzuchtig is zo af en toe. Uh, en dat geruchten tot feit worden verheven. En in die zin hou ik ook heel erg van reconstructies, van nieuwsgebeurtenissen. wat Was het nou waar wat daar werd beweerd? Hoe, hoe bereikte dat nieuws ons nou? Dus in die zin is er vind ik, nog steeds een grote behoefte aan echt een researchachtig programma... dat zich met journalistiek bezig zou houden. Maar dat reikt dan wel iets verder dan... Mm -hmm. uh, de winderigheid. Het, het aardige hier was ook trouwens dat via allerlei sociale media, volgens mij, of, of tenminste via, via websites, uh, die, die zijn daar ingedoken. Bijvoorbeeld dat over dat Kroatische liedje, die waren al heel snel achter dat dat flauwekul was. Ja. Dus die, die pakken dan die taak kennelijk wel uh, ja. serieus op. Ja, ja gelukkig maar. Ja. Um, maar het is, het, ik ben het wel met, met, met, met Fons eens. Kijk, het, het, het, thema, het thema ligt er. Uh, en zeker op internet worden heel veel dingen ontzettend snel overgenomen. En Zeker als, als er iets een gerucht is of je bent niet juist geciteerd. Ja, zie je het maar weer eens terug uh, te draaien. Ja. Um, dus ja, zorgvuldigheid uh, Ja, is open door natuurlijk. Uh, no, ja. ik, ik, ik ken ook wel ja, hele, ja, hele politieke ja. affaires. Ik kan me herinneren, als ik even mag, uh, grote affaire rond Winnie Zorgdrager... En, en die dokters van Leeuwen die had muiterij gepleegd. Weet je nog? Ja. Dat was een enorme toestand in Den Haag. Maar... Ik geloof niet dat we ons ooit hebben afgevraagd: toen, was dat nou muiterij? Wat gebeurde daar nou? Dus dan zie je hoe dingen worden ingestoken via jouw voorlichters. Ja. Hoe, hoe, hoe het babbelcircuit in Den Haag ook dingen. En dan, en dan is dat heel af. snel een feit waar iedereen volgens mij. Dat gebeurt had. elke dag. Ja. En dat zou een heel interessant metje zijn voor de journalistiek. om in, in het eigen vlees te snijden op een goede manier. Dus dit vind ik een beetje kinderachtig. Ja. Hey, nou, jullie checken echt alles. Wat, zeg maar, nou, jij zegt dan dit soort, dit soort afsluitberichtjes. Even van een paar zinnen. Hey, die... Dit soort berichten, zo'n bericht zou ons kunnen overkomen, denk ik. Ja. Maar op het moment. Uh... Dat er echt een onderzoek achter hangt, ja, dat willen wij wel zien, ja. Omdat het natuurlijk ook heel vaak in de. Uh, um, 60% van de Nederlanders wilde gulden terug of zo, ik noem maar wat. Ja. Maar dat zit natuurlijk ook heel vaak in de vraagstelling. Ja. Van, van, hoe heb je dat dan gevraagd? Of, of commerciële belangen die er vaak achter zitten, dan, dan heeft Durex weer een onderzoek van, gedaan. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Dus dat speelt allemaal mee. Ja. Dus we, we vragen het de meeste ja dat soort rapporten natuurlijk. We hebben eventjes gebeld om het persbericht dat we van de VARA kregen te verifiëren. Want ja, je weet het tegenwoordig nee. nooit natuurlijk. Uh, VARA zendt dat programma uit. Jelte Sondij, dat is een van de makers, die zegt dat het uh, echt is, dat persbericht. Vanavond gaan ze laten zien hoe uh, ze schulden om te kiezen welke partij het vaakst vreemd gaat... Ze hadden gewoon uh, Sjoelbak gedaan en uh, nou ja, gesjoeld waar de meeste steentjes in kwamen. Die was het, CDA dus kennelijk. Hmm. Uh, en hoe ze zelf als deskundige in allerlei media zijn verschenen, zeggen ze zelf. Vanavond om vijf uh, voor tien, dan is het te zien in Rambam dus. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Uh, Hella Huuk snel terug voor de gulden. We gaan rennen. En uh, Fons de Pool van uh, Karos Brandpunt. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Uh, die gaan we spelen met Maarten Jan van Nuenen uit Nijmegen. Nu is een liedje van de Radio 1 CD. Wrecking Ball is het nieuwe album van Bruce Springsteen. Bruce is woedend. Hij is boos over de graaiers in deze wereld. En daar heeft hij een hele CD aan opgehangen. Uh, van dat album Death to My Hometown. Boss, Bruce Springsteen, hij komt ook naar Pinkpop dit jaar... maar de dag dat hij speelt is al helemaal uitverkocht, las ik vanmorgen. Death to My Hometown, het staat op zijn nieuwe album Wrecking Ball... en dat is deze week de Radio 1 CD. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, doen we daar vandaag met Maarten Jan van Nunen, die is 45 jaar, komt uit Nijmegen, zit in de financiële business. Ja, klopt. Gulden terug of niet? Als zijn uh, financiële medewerker nu bij uh, Orga World in uh, Den Bosch. Kijk aan. Ja. Wat vindt u van die gulden? Moet hij terug of uh, gewoon de euro ja, houden? Gewoon de euro houden. Toch wel, ja. makkelijker. En bent u tevreden met de nieuwe burgemeester? Ik ben tevreden met de nieuwe burgemeester. Meneer Bruls. Meneer Bruls, ja. Nu, nu nog van Venlo. Goeie keus. Goeie keus. Ja, want het was een hoop om te doen natuurlijk daar in Nijmegen. Ook niet makkelijker. Nee. Maar een leuke stad. Leuke stad inderdaad. Van Spoel komt er ook vandaan. Ja, dat hoor dus. ik. Ja, dat begreep ik. Ja. Ja. Uh, goed, we gaan er quiz spelen. Uh, het is een hele nieuwe week, dus nieuwe kansen. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Mooi! De Nationale Nieuwsquiz. We hebben gewonnen. Leven Rusland. Met die woorden riep gisteravond Vladimir Poetin de overwinning uit. Niet iedereen is blij. Volgens de oppositie is er bij de stemming gefraudeerd. Te zien is hoe in de Caucasus bijvoorbeeld iemand het ene na het andere stembiljet in de bus doet. 64% van de Russen stemde op Poetin. En daarmee is een tweede ronde overbodig geworden. Ja, Poetin dus uh, president van Rusland. Volgens de laatste uitslagen heeft hij bijna 64% van de stemmen gehaald. Vraag 1. Welke presidentskandidaat werd tweede? Dat moet ik passen. Geen enkele gok ook? Nee, Geen enkele gok. Je moet het ook net weten. Gennady Djuganov. De communist werd de tweede met zo'n 17% van de stemmen. De drie andere kandidaten haalden de 10% niet eens. Vraag 2. Opmerkelijk was dat Poetin in een bepaalde stad niet de absolute meerderheid haalde. Welke stad was dat? Sint-Petersburg? Nee, het was Moskou. De centrale kiescommissie heeft de officiële uitslagen bekendgemaakt. En Poetin won in Moskou om net geen meerderheid. 47,22% van de stemmen. Vraag 3. Dat is altijd de krantenkop. Ik lees een krantenkop voor. Je krijgt ook nog drie keuzes waar dit over zou kunnen gaan... en aan u de taak om te raden welke van die drie is dat. Hier is de kop, die luidt als volgt... het is ophef over niks, dat virus is er elk jaar. Gaat dit over 1, de griepepidemie... die werd aangekondigd na de kou in februari, die blijft voorlopig uit. 2, nu een nieuwe vorstperiode uitblijft... kijken ze in Friesland terug op het Elfstedentocht-virus... 3. Door een paardenvirus werden in het hele land... dressuren en springwedstrijden afgelast, maar niet in Schijndel. Dus het is ophef over niks. Dat virus is er elk jaar. Over 3. 3, hè? Ja. Is goed. Stond vandaag in de voorkant. Dit is een uh, ja, citaat van uh, Bert den Oetelaar... organisator van Indoor de Meijerij in Schijndel. Het was een van de weinige paardensportevenementen dat uh, wel doorging. En ik hoorde het antwoord al op vraag 4. Hoe heet dat paardenvirus? Het rhinovirus. Ja, dat is goed staan meer dan 100 verschillende soorten Rhinovirussen zijn de veroorzakers van diverse aandoeningen aan de luchtwegen van mensen en dieren. Waaronder ook verkoudheid. Ook goed. Dan gaan we naar vraag 5: Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, weet je, iedereen stopt een keer. Alleen het is heel moeilijk om ergens uh, afscheid van te nemen... wat je ook ontzettend leuk vindt. En, en het is gewoon een hele mooie sport. En uh, ik ga dat denk ik ook heel erg missen. Wie? De afscheidnemende schaatster Pauline van Deutekom. Dat is helemaal goed. Ze maakte gisteren bekend dat ze stopt met haar schaatscarrière. Eindigde bij de wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter als zestiende. Van Deutekom werd in 2008 wereldkampioen rounds, Maar in de jaren daarna wist ze dat niveau niet meer te halen. Vraag 6. Van Deutekom werd dus zestiende op die 1500 meter. Wie won die afstand afgelopen zaterdag? Irene Wust. En dat is goed. Ehm... Um... Grote concurrent, altijd van Van Deutekom geweest. Ook een goede vriendin, trouwens, maar uh, het was inderdaad wust. We gaan naar de laatste vraag. Nog maximaal vier punten te verdienen. U krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Dus gaat er zo één term uit het nieuws aanbod. En als u denkt te weten wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Bij mij hoort 0,453780216. Over de euro. Over de euro, zegt hij. Over de, over de ja. Over euro -gulde. Ja. Over het onderzoek van Lombard, ja, Street ja, ja, Reach. Ja. Um, ja, maar het is niet de euro, het is de gulden inderdaad. Gulden. Dat, is, ja. dat, dat is het woord dat we zochten. En uh, als je dus snel reageert, dan krijg je dit soort dingen. Um, dat getal wat we noemden, dat is de waarde die de gulden had... ten opzichte van de euro. Maar in Nederland hebben we het eurobedrag vooral vermenigvuldigd... met 2,21371. Kijk, hij kent het uit zijn hoofd zelfs. Fantastisch. Uh, om te weten wat het bedrag uh, dan in guldens is. Um, ja, het, het ging dus over de, over de gulden, dus uh, helaas kunnen we daar geen punten voor, uh, voor rekenen. Um, u komt in totaal op een 4. Uh, Daarmee gaan we dan zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. Ik ben het totaal oneens met de stelling Jurgen. 200 procent ben ik ervoor. Ik, ik sluit me aan bij de voorgesprek. Nou, ik ben het ook helemaal gloeiend eens met de stellingen. Het, het gaat inderdaad om olie. Laat het liever zuinig op het beroepsvoetbal. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag.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 Maarten Jan van Nuenen, 45 jaar uit Nijmegen, is onze kandidaat in de nationale nieuwsquiz op eerste dag van de week. Factor 4. We gaan proberen. Ja, maar je was niet helemaal tevreden. Hè? Ik was niet helemaal tevreden. Ik zag dat. Ik zag dat. Maar je kunt het nog een beetje rechtzetten door in ja. deel 2 gewoon uh, flink uh, van jeetje te geven. Uh, 90 seconden de tijd, veel vragen of pas zeggen of het goede antwoord geven. Dat is het allerbeste. Hier komen ze, de vragen. De nationale Nieuwswist. In welk gebouw onderhandelen de coalitiepartijen en gedoogpartij PVV over bezuinigingen? Katshuis. Goed, wie won de Amerikaanse Republikeinse voorverkiezing in de staat Washington? Romney. Goed, wat is de uitslag van de voetbaltopper PSV Twente? Helaas 2-6. Dat is goed, welke overleden zanger krijgt ondanks een initiatief van fans geen Amsterdams metrostation naar zich vernoemd? hamza Shafi. Goed, treinverkeer rond het station van welke plaats is gisteren stilgelegd door een woningbrand? Voerendaal. Goed, de president van welk land heeft bekendgemaakt dat hij opnieuw leidt aan kanker? Chavez. Van welk land? ja, is goed. Waarvan worden twee gearresteerde Britse journalisten beschuldigd door Libië? Spinage. Goed, waarmee was gisteren de A58 bezaaid nadat de vrachtwagen was gekanteld? Aardappelen. Goed, welke Nederlander bezet in Engeland de top 3 van de klassieke albumlijst? Pas. André Rieu. Uit welk land komt de vrouw die twee weken geleden op 66-jarige leeftijd een tweeling baarde? Zwitserland. Goed. Dit weekend is over welke snelweg bij Utrecht een mega megavierduk geplaatst? A27. Goed. Bij minstens vijf zware explosies. In welke stad zijn gisteren ruim 200 doden gevallen? Bar Goed. Uit een peiling blijkt dat de jonge socialisten het liefst wie als nieuwe PvdA-leiden zien? Dietrich Samson. Goed, wie scoorde drie keer voor Ajax in de wedstrijd tegen Roda? Abysilio. Goed, hackers hebben de complete muziekcatalogus van welke overleden zanger gestolen? Michael Jackson. Goed, vandaag begint het proces tegen welke oliemaatschappij over de olieramp in de Golf van Mexico in 2010? BP. Goed, welke organisatie heeft dit weekend het hoofddoekjesverbod opgeheven? Pas. De FIFA is dat. Een 19-jarige jongen uit Otterlo heeft zijn moeder mishandeld omdat wat niet meer werkte: zijn PC. Zijn computer is goed. Voor de tweede keer in korte tijd is in Peru een leider van welke Maoïstische rebellenbeweging opgepakt. Pas. Dat is de beweging Lichtend Pad. Nou, deel 2 ging heel aardig, vond ik. <laughs> ja, 16 goed. Dat is echt knap. Dus u laat wel zien dat u wat van het nieuws ja. weet. Als we dat vermenigvuldigen met 4 komen we uit op 64. Uh, nou, dat is op zich een gemiddelde score. Bijna hetzelfde als vorig jaar. Ja, oh, kijk aan. Nou ja, het is op zich niet slecht. Het uh, had iets hoger moeten doen. Ja, zijn. precies. Dat, dat had natuurlijk gelijk in de punten heel wat uitgemaakt. Maar goed, we gaan niet treuren. Uh, nee. Voorlopig is dit de stand waar iedereen uh, zijn tanden op stuk kan bijten. Twee kaarten voor beeld en geluid Dan geven we mee de lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. En nu maar afwachten of er nog uh, betere kandidaten komen. Ik kan het iedereen, maar ik hoop van niet. Nee, oké. Okay. <laughs> nou, als dat zo is, dan, dan spreken we elkaar vrijdag weer. In ieder geval een ja. goede reis terug naar een mooie Nijmegen. Oké, okay, dank u. Wij uh, melden ons straks weer. Dat doen we met twee vertalers. Uh, Henkes en Blindervoet. Uh, Bindervoet, moet ik zeggen. Uh, zij ze vertalen van alles. Gedichten, liedjes en ook toneelstukken. Vanavond komen zij met vertalers uit het hele land bij elkaar... om te praten over de vraag... hoe vrij zijn wij eigenlijk in ons werk? En dat leek ons een aardig uh, thema voor de werklunch. Zometeen na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Percentrum Nieuwspoort